Good.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 make me suffer, do whatever cause I know you're one of the Dino a te amarti l'immenso per me. Non lo so, ma so che adesso se tutto ciò che trovo io. En ook al te vroeg, zoals het ware, een beetje lastig. En ook al te vroeg, en te vroeg, en te vroeg. En te vroeg, en te vroeg, en te vroeg, en te vroeg, en te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 Da pop da bi gider va benen Si tu la parla miet americano Quando sa fa l'amore sotto luna Com'a devenen cave di ai dovi Pa tal americano We'll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 In Molukse Centra in Nijverdal in Hogeveen heeft vannacht brand gewoed. In een Molukse kerk in Assen is geprobeerd brand te stichten. Er zijn aanwijzingen dat de branden in Nijverdal in Hogeveen zijn aangestoken. Vannacht om drie uur brandde een zaal van de Molukse Maranata-kerk in Hogeveen in Drenthe uit. In het gebouw werden bijna alle activiteiten van de Molukse gemeenschap gehouden. Twee uur later brak brand uit in het gebouw van een Molukse stichting in Nijverdal in Overijssel. Om instorting te voorkomen heeft de brandweer daar de koop. Koepel gesloopt. De Britse eigenaar van het bedrijf dat de Segway maakt is om het leven gekomen bij een ongeluk met dat vervoermiddel. De 62-jarige Jimmy Hasselden reed op zijn landgoed in West Yorkshire met zijn elektrische step van een klif en viel in een rivier. Hasselden is een voormalig mijnwerker die steenrijk werd met een bedrijf dat defensieapparatuur maakt. Eind vorig jaar kocht hij de Segway-fabriek. Vorige week maakte hij 10 miljoen pond over aan een liefdadigheidsinstelling die door hemzelf was opgericht. Gisterochtend werd het lichaam van Hesselden gevonden in de rivier bij zijn landgoed. Op de Amsterdamse effectenbeurs is de koers van het aandeel Spijker omhoog geschoten. Na het nieuws dat Saab en BMW gaan samenwerken. Het aandeel Spijker staat meer dan 60% hoger. De handel in aandelen is tien keer zo groot als normaal. Het Nederlandse bedrijf is eigenaar van Saab. De NOS heeft van bronnen bij de bedrijven vernomen dat het noodlijdende Zweedse autoconcern gebruik gaat maken van de technologie van BMW. Het nieuws wordt door Spijker en BMW officieel niet bevestigd, maar ook niet ontkend. Door een deal neemt het vertrouwen in de toekomst van Saab toe en daarvan profiteert ook Spijker. Ook wordt gespeculeerd over een mogelijke overname van Spijker door BMW. Het weer, bewolkt en regenachtig, vanuit het noorden later vandaag geleidelijk droog, middagtemperatuur rond 14 graden. Morgen opnieuw bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Dit was het NOS Journaal.